Nee, wel jong met het ns journaal De NS heeft de Nederlandse belastingen ontweken door een constructie via Ierland, dat schrijft de Volkskrant. Sinds 1999 kocht een Iers dochterbedrijf van de NS voor 1,7 miljard euro aan materieel, dat vervolgens aan de NS in Nederland werd verhuurd. Zo betaalde het bedrijf 250 miljoen euro minder winstbelasting, al dus de Volkskrant. Het ministerie van Financiën wist ervan, maar kon er niets tegen doen. Eurocommissaris Kroes wil dat haar partij, de VVD, een nieuwe samenwerking met de PVV uitsluit. In het Algemeen Dagblad zegt ze dat Wilders opmerkingen over Europa kan nog wel raken en dat die volstrekt onvoorspelbaar is. Kroes gaat daarmee verder dan Rutte, die noemde een nieuwe samenwerking met de PVV onwaarschijnlijk, maar sluit geen enkele partij uit.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 In Krabbedijken in Zeeland is een automobilist om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Op een spoorwegovergang werd de auto vanochtend vroeg geramd door een goederentrein met vuilnis. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Door het ongeluk ligt het treinverkeer tussen Noord-Brabant en Zeeland stil. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig geweest om de borden met hun maximum snelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 kilometer per uur. Daarvoor moesten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Het weer plaatst ook nog een mistbank. Het wordt verder vrij zonnig en overwegend droog. Maxima rond 19 graden. Dit was het NOS. Dit is René Pancet van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja hoor, daar zijn we weer. Werden werd al gemist vorige week? Ja, echt wel. Ja, af en toe moeten wij ook eventjes ertussenuit. uit. Wat denk je dat de energie dit kost? Ik was, oh. net, ik was gewoon helemaal zat ook gewoon. Nou, al die nare mails die ik krijg over die, die fout opmerking die Jay maakt. Ik denk nou, ik, weet, ik ga er even, gewoon even een week tussenuit. En ik heb ook niemand verteld dat ik wegging. Nee, ik, denk, ik ga gewoon. Ik ga gewoon. Zien we wat er gebeurt. En het, helaas was het niet stil op de zender. Dat is natuurlijk altijd wel leuk als dishokkie. Je denkt, als je hem echt het is gewoon helemaal stil op de zender. Nee, we hebben altijd nog een vangnetje dat er toch altijd weer muziek is. En ik heb gisteren, al, ik heb gisteren even een stukje proef gereden want namelijk vandaag gaat het in jawel het hard rijden op de weg oh. 130 kilometer per uur over nou bijna alle wegen in Nederland gisteren stonden de borden allemaal uitnodigend en ik vond het heel onoverzichtelijk ik was ook niet zo scherp ik had slecht geslapen ik eh... we we dit te doen. Nee, ik had slecht geslapen ik moet weer naar huis ik had dus ik reed zo plus minus 2 uur door Nederland heen en ik zag hier de borden van 80 en 100 en 130 en er stond een stukje tekst over me ik ging zo hard dat ik niet eens kon lezen wat eronder stond dat is alleen maar dat geldt vanaf vandaag. Oh, dus je hebt een paar bonnen gekregen. Insta. Ik ben bang van en, wel. dat en, er En onderweg van... Er uh, hele hoge boetes gaan komen, maar ik weet niet zeker. Oh, en, en, en als je nu zorgens vanuit Alkmaar helemaal hierheen komt... Nee, daar merk je er weinig van. Daar is nergens één stukje 130. Nee, bij, nee, 120. Want dan worden de mensen weer blij met een dode mus. Van, oh, we mogen 130. Dan is het gewoon ja. op één klein stukje van Utrecht tot uh, Weesp of zo. Of weet ja. ik veel. Nee, het is echt op heel veel stukken en staat al 130, hoor. En schiet dan op, man, je mag geen 130 in, Jood, schiet dan op. Laat me dan langs. En ik moet zeggen, ik vind het gevaarlijk. Het, het spreekt me totaal niet aan om 130 te gaan draaien. Ja, het is, het is loei hard hoor. Ja, het is echt heel hard. Kijk hard, man, en, ik zeg echt, ik, ik zeg echt tegen die kinderman, stap er even uit, Help even want die laatste 10 kilometer, ik ga het niet redden met deze wagen. Ja, dat is gewoon. Het, het is echt. Uh, ja, ik weet het. Jij komt. Hé, hey, Jolande, ja. kom eens van die fietsen. Ja, nee, zij is ze gewoon ja, op de fiets. Ik probeer 130 te gaan, maar ik kom echt niet harder dan 12 of zo. Nou, nee. ja, Nog even te vertellen. We hebben afgelopen week vakantie gehad. Jee. En ik moet zeggen, ik heb genood. Genoot. Ik heb werkelijk genoot. Ik, ik heb goed weer getroffen. ook. Gewoon in Nederland gebleven ook gewoon. Ik denk dat is goed voor de Griekse economie, dacht ik zelf. zo. Ja. ja. Dus uh, wij, wij houden het geld gewoon binnen de grenzen. Wij geloven in Europa. Mijn eigen land eerst of ja, zoiets. Hè? Zoiets, ja. ja. We, We zijn egoïstisch bezig. Stem op de PVV. Echt niet. was het een heerlijke week gewoon. Nou, ja, ik, ik ben er wel aan begonnen, maar het ziet echt heel raar hoor. Als ik ja? echt alleen die bikinilijn doe, man, dat is echt helemaal niks. Dat zie, dan heb je daarna nog van die harige poten eronder uitsteken. En dan zijn harige buik en dan heb je wel die bikinilijn gedaan. Nou, ik, ik, ik, nee. Gewoon oh, een fully uh, Brazilian wax. Ja, alles. Brazilian wax. Ik heb daar toch of wel alles. iets mee. Ik heb het een paar keer gezien en ik het lijkt me toch gewoon... Yee! Oh ja, heerlijk! Doe er nog maar één, nog een stukje plakband erop en van eh, Nou, ik genieten. heb er gisteravond nog wat iemand over gehad. Ja. En die Brazilian Waxy is dus eigenlijk gewoon voor die cougars, die mensen die wat ouder zijn. Dan kan je nou niet dat ze zien dat ze al oud zijn, want dat wand is namelijk grijs. Oh ja. En daarom halen ze alles weg. Oh, Oké. Okay. Dus nou. dat is de truc. Nou, Dus ik, wil ik je er erbij. jong uitzien, als je acht, ja? dan doe je een Brazilian Waxie. Je kan toch ook gewoon uh, dit doen? Alles in één keer eraf branden. Ja, maar dan, ja, maar dan uh, krijg je wel een rood huidje. Hè. Dat is wel een beetje oh. zielig. Ja, maar je hebt inderdaad van die hele enge crèmes. Ja. Yeah. En, uh, en dan wordt je inderdaad je haar chemisch helemaal uh, aangevreten of zo. Van die nare, van die nare dingen zijn ja, het Ja, we doen, we doen veel om er goed uit te zien hoor. En dat is niet goed voor bij, uh, bij je edelijk delen, want het is veel te gevoelig. Oh ja. Dat maar ja, is kijk, waar. nou we zijn er weer. Ik hoorde laatst iemand die zei dat wij een erotisch getint programma hadden. Nou nee hoor, af en toe zitten er hele vieze berichten tussen ook. Van. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Mm. Maar ik, zit nou, ik, heb, ik heb nog geen vieze berichten hoor. Oh nee, ik heb wel een bericht over dat er in uh, Slovakije. Yeah? dat er dieven. een compleet maisveld hebben leeggeroofd. zonder betrapt te worden. Dat vind ik ook knap hoor. Ja, wat was het? 8 ton ofzo, of zo? 80 ton? 80 ton. 80.000 80 kilo. En uh, volgens de Plaatselijke Landbouwcoöperatie bedraagt de schade ongeveer 10.000 euro. En mochten de daders nog worden gepakt. was helemaal zitten te Ja. Yeah? Oh, oh, oh, oh, die vieze oh. mais. Ik kan niet meer. Nou, dan gewoon dan niet kunnen weg. ze rekenen voor een gevangenschap. Voor gevangenisstraf van tussen de zes maanden en de drie jaar. Nou, alles is nou, beter. Dat nog mee. Alles is beter dan elke keer dat maïs moeten eten, want ik bedoel, uh, maar, maar geeft het ben je wel goed zat van, maar hoor. Maar het is ook wel een gedoetje. Ik bedoel, als jij dat allemaal uh, mee moet slepen. Nou, waarschijnlijk hij ik, gewoon, is het gewoon de buurman geweest. Gewoon met een grote vracht, met een grote oplegger, vrachtwagen met oplegger en zo. Maar ja, dan moet je de hele dag moet je daar lopen, ja, maar, lopen werken. Ja, maar ja, je moet toch werken ook? Ben je het zo steel, ben je nog aan het werken. Ik kan ook beter voor? gewoon ingeblikt meenemen. Uh, volgens mij gewoon is de buurman, uh, boer, die uh, had nog een akkefietje. Nou, ik trek zijn land ook gewoon leeg. Of hij heeft ze vergist. Dat zou zo maar kunnen. Had hij geen nee. mail op of zo. Hij heeft gewoon het uh, land van zijn buurman heeft hij gewoon te pakken gehad. Oh, dat zou natuurlijk ook ja, kunnen. Ja, dat is gewoon, ze maken er weer een hele ophef van natuurlijk. Trouwens nog even afkondigen wat Sunshine van Ginja Ninja. En nou, wij zitten toch wel weer, maar zien nog wel plaat. Gewoon, want die hebben toch niet vrolijke muziek gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Verder moet ik nog even melden natuurlijk. Ja, we zijn toch weer in afwachting van... Uh, wat gaat het nou worden? Welke linkse, uh, de linkse partij gaat het winnen? Het is natuurlijk tussen de SP en PvdA. Ja. Samson is wel goed bezig oké. Hey. Oh man, die Samson. Ik, ik, ik krijg toch wel meer respect voor hem. Maar daar blijft het ook altijd wel van. Ik ben zo eerlijk. En dan moet ik zeggen, iedereen is aan het liegen. En ik vind behalve echt, hij? Behalve hij. Oh. Nou, ja. Hij ja, was laatst iets te enthousiast over iets met ziekenhuizen. Die samen gingen werken. en Geen concurrentie meer en zo. Nou, dat was nog niet helemaal duidelijk of het zo was wat hij vertelde, maar hij zegt dat het een experiment en dat wordt echt zo, dat vind ik niet lief, ik was gewoon te overenthousiast. Maar ik moet zeggen, het wordt te veel op de mond gespeeld, hè. het gaat te veel over de persoons. Ja, de, de persoons veel, zelf, te veel... Ja. ja. En het en gaat nou, niet meer om over ja. de politiek. Ja, ik, heb, ik heb de stemwijze nu even gestart, er zijn ja? 30 vragen. De eerste vraag van mag het begrotingstekort meer bedragen dan 3%? Ja, nee, nee natuurlijk. Want het nee. is een Europese wetgeving. Ja. Wat een maar je kan, de je kan vragen overslaan. En hiervan moet het aantal leden van de Tweede Kamer 150 blijven. Ja, waarom niet? Maar ja, uh, oh, maar dat wat vind zijn die jij? vragen wat die de Peter... Ja, het is wel uitnodig om te zeggen nee, want er zijn er te veel. Ja, maar ja, als het er maar, als het maar, maar twee zijn, Best wordt het toch worden. wat lastiger, hè? Ja, dat wordt lastig. Nou, ik zeg eens gewoon. Ja. En alle koffieshops in Nederland moeten dicht. Ben je daar mee eens of ja, niet? Nee, dat ben ik niet mee eens. Niet mee eens? Nee. Dus, dus je bent er ermee oneens. Kijk, zo gaan we al sneller. Minimum straffen. Hebben rechters dan minder vrijheid in het opleggen van straffen? Ben je daar mee eens dat er Min minimum straffen komen? Hebben rechters wat dan? Rechters hebben dan minder vrijheid in het opleggen van straffen. Ben jij daar mee eens of niet mee eens? Dat is ah, ja. geen van beiden. Jeetje ja, man, dan moet ik me even verdiepen dan ook, gewoon zo, in plaats van nou, zo even sneller... Als je nou ja, nou ja hey, volgens mij zijn er al van die uh, straffen van uh, minimaal, als jij uh, iemand vermoordt of zo, van nou ja, dan kan je beginnen met uh, zes jaar en... Uh, maar als je nou een hele slechte jeugd hebt gehad en zo? En ja, dan dan mi minimum zes jaar, en als je dus de goede jeugd hebt gehad, krijg je de twaalf. <lacht> Zoiets? Ja. Ik weet het niet. Nou... Ik ga wel ondertussen verder invullen. Ja, precies. Doe dat betreft. Ik wil het niet verschillen. Ik ben altijd dood en ik de PVV uitkomt. Ja. Maar dat wil je dus ook niet. Uh, wordt het weer niet eens tijd voor het uh, pleuren pleures, Ik ga niet begrijpen. Denk ik nee, ik vind het nee, recht pleurisherrie. Voor, voor alle zingers toe. Nee. Nou, hou je daar wel vast, van die wordt funk ingezongen. En er zit ook een wilde gitaar in. En daar ben ik zelf in ieder geval wel voor. Het is Neon Trees. We hebben ze vaker gedraaid met een plaat... Eh... Uh, uh, Animal. I'm sick of, I'm sick of success, I know shallow to get, by, to get by I'm sick of that can't look me in the eye all the time. I'm tired of girls, I'm tired of boys, I'm tired of nonsense T -t -t -t -t tired of the bosses. I'm sick and tired of always feeling second best. 30, het hoor. Ja. Het wordt niet zo groot als de plaat die momenteel overal gedraaid je er helemaal, uh, ik er helemaal, Ik word er helemaal Ik word er helemaal. Ik word er helemaal. helemaal Onpas van. De herop van uh, Ben Howard uh, Ik was geleden natuurlijk... Uh, ja, de afgelopen week was ik in Limburg. En dan kan je Studio Brussel ontvangen. En wat is dat een verademing. In plaats van het zevenpakket pakket wat heel Nederland draait aan muziek. En ook uh, je herop je En ook meer van die plaatjes die elk elke uur voorbij horen gaan hier in Nederland. Op elk radio. Sommige jaren doen natuurlijk al die adverteerders gewoon wel bekoren. Want ja, die brengen het geld in het laadje. Maar Studio Brussel is zo eigenwijs. Die zijn ook soms een stuk verder. En die draaien deze plaat ook al single op. Ik vind het zelf al voor. Ben Howard en De Veer, daarvoor nog Teenage Sound, Neon Trees. Bedankt voor al die mailtjes, echt. Uh... Ik heb je genoeg niet echt gedaan. Nee, dit is het bedoel met je wakker worden ook. Dat lukt me niet plaat, volgens mij ook wel. Welte dakke muziek. Dat is een van de reacties. Duidelijk geeft het allemaal niet. Precies, met je wakker worden, dames en heren. Toepak leeft op de radio. Het is vijf minuten voor half negen, straks wat nieuws uit de regio. Het is al vijf voor half negen, oh my god. Ja, gaat echt heel is... snel. Ja, inderdaad. Ja, het... Ik ben met die stemwijzer bezig. En dit nou, is, uh... Ik ben weer een allemansvriend, hè. dat is echt wel verschrikkelijk. Ja, ik, je... En dan denk ik van ja, je hebt ook die 50 plus partijen. Dan denk ik ook weer van, nou ja. Weet je, de SP en de PvdA, daar heb ik er gewoon de meeste in. Nou, dat is wel dan. En daarna dan. CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS-partij. Ja. En daarna komt de PVV al. Dat is toch wel ernstig, toch? Maar... Nou, er zit, wel, er zit wel een klein blokje tussen. Ja, een heel dan. klein blokje. Maar het is allemaal wel een beetje gelijkmatig. En de, de VVD is wel het minste, dus het is duidelijk. De VVD, links, SGP en D66 zou ik niet doen. Nee, hè? Nee. Partij nee, nee. voor Mens en de Spirit. Maar het is, het is wel, ja, die vind, ik, die, vind, die vind ik ook wel leuk eigenlijk. Ja. Maar ik, ik heb, het is ook wel leuk, je kan nu, uh, als je gekozen hebt, kun je daarna de ondervang, vergelijk mijn standpunt met die van de partijen. Ja, en wat, wat vind jij het meest zwaar wegen? Want zelfs met orgaandonatie, ik ben het wel mee eens dat iedereen dat mag, uh, uh, mag doen. Ja. Maar er komt inderdaad die hele riedel. Alleen D66 is het ook eens ermee. Maar die D66 staat bij mij onderaan gewoon. <lacht> het is echt verschrikkelijk. D66 was vooral altijd een beetje in de middel. Uh... Ja, in het midden. Overal. maar Nee, dat is niks. Daar wil je niet bij zeggen. Nou, als we het over orgaandonatie hebben. Ja. Oh. Nou, gevecht tegen... lekker geluidje erbij. Ja, precies. Gevecht tegen Chinese organenroof. Er is een ontzettende strijd daar uh, bezig in China. Ze hebben daar 140 mensen opgepakt die zich daar serieus mee bezighouden. Om dus illegaal mensen van organen te voorzien. Omdat... De mensen, de organen oogsten? Ja, oogsten. Echt, ze hebben ja, daar. Uh, ja, hoeveel mensen hebben ze wel niet gered? 170 mensen hebben ze van een operatie gered. Mensen die zeg maar, waarvan ze weten, die lopen een beetje alleen op straat. Of die hebben niet echt veel familie, worden dan soms zo in een busje geduwd. En daar gaan ze een, een rondje mee rijden. En dan uiteindelijk dan, uh, halen ze er wat uit. En dat gaan ze dan verkopen En op de, de overblijfselen van die mensen, leeft dat nog? Want, ja, dat leeft nog. Dat het nee, kan niet ook bij zijn de... dat een mensen gewoon uh, helemaal. Uh, Geen slagvee uh, uh, of zo, dat Ja, ja oké. Okay. Nee. Dan, dan valt het u mee. Maar goed, uh, het komt vooral omdat mensen daar een bepaald geloof hebben. Uh, Waarvan van zijn lichaam dus in, helemaal intact moeten wegbrengen. Het zeg maar. ja. moet worden, ja. uh, noem je dat, worden verbranden, worden begraven. Dus ja, dan heb je weinig donors. En dat is toch ja. Ja, het is, ja, vervelend. Maar ja, ik heb, er staat dus inderdaad in de verkiezingsprogramma's over die orgaandonaties. Ik ben het er mee eens. Ja? En uh, de, inderdaad, die vier partijen die bij mij bovenaan staan, zijn het er ook mee eens. Maar dan zie ik al heel veel zijn er oneens. D66 is er wel mee eens. Maar echt, VVD is oneens. En uh, ChristenUnie oneens. Uh, Partij voor de Vrijheid is er ja. oneens. En ik denk zelf van, joh. Uh, voor mij mogen ze echt uh, alles eruit halen als ik dood ga. Echt. Dan kunnen we gewoon, maar er is ook zo'n programma bij BNN, hè, dat ze wel eens gaan kijken van, wil jij contact hebben met de donor en wil de donorfamilie contact oh, hebben met... is het een goedkoop score Nou, ah, goedkoop. Gastver. Ik vond het toch wel heel bijzonder. En ja. het is ook wel een stimulans om. Yes. En ik denk van ja, het is toch heel erg dat al die mensen die, die doodgaan, dat die dat niet alsnog gebruiken. Dat, dat, dat ja, daar geen gastver. deeltjes van gebruikt worden. Een Plus, hart... Het is gewoon maar een omhulsel. Ja, maar het is zo weg, weet je wel. Als je even in een kist zit of weet ik veel, in het vuur. Het is weg. Man, er is al jarenlang aan gewerkt aan die evolutie. En jij gaat gewoon zo in de grond stoppen. Ja, dat is een beetje zonde, hè? Een zonde gewoon, ik bedoel. Nee, mij. Dus, ik maar ja, je dus als jij hebben. daarvoor bent voor orgaandonatie. Dat iedere burger zijn orgaan uh, sowieso ter beschikking stelt. Tenzij je schriftelijk bezwaar maakt. Kijk, en uh, daar zit natuurlijk nog een extra drempeltje. En, uh, nou ja, bij de... SP, PvdA, CDA en GroenLinks, die zijn het daarmee eens. Dus nou, dat is best wel... Uh, ja, je, je, precies. Als je eigen lichaam wil behouden, moet je daarvoor gaan strijden in plaats van dat het andersom is. Daar ben ik sowieso voor. Maar goed, dit zijn dingen. Dit duurt volgens mij nog twee, drie jaar. En dan is iedereen er wel mee eens. Dan langzaam moet iedereen aan het idee wel. En het duurt altijd heel lang met mensen. En dan hebben we het over. Net zoals met die AOW uh, leeftijd Iedereen was uh, op tegen. Nee, is toch belachelijk. Je moet op met 65 kunnen stoppen met werken. En nu langzaam alle partijen beginnen te zeggen van, Nou ja, oké. Okay. Dan gaan we het langzaam wat bijstellen. Want ja, we hebben toch geldtekort. Dus laten we het toch niet godsnaam maken. Ja, nee. Ik ben het ook wel mee eens. Iedereen wordt te ouder. Nou, oké, okay, 67. Klaar. We hebben er zo lang voor gestreden. Huppatee. Huppatee. Iedereen is er bijna mee eens. En ik was van het begin af aan al mee eens. Oh man, ik ben zo vooruitstreven. Echt zo vooruitstreven. <laughs> uh, muziek van Alanis uh, Morissette. Weet je wel, die... Uh... You ought to know, dat was haar grote hit natuurlijk met de maar de fuck you, zoiets ze was. ze kreeg een heel schunnig plaatje toen destijds Echt belachelijk, God. praat ik over 15 jaar geleden of zoiets Dit is de uh, nieuwe single, alleen oh, niet, ander leuk stuk van de CD I wake up first things first. Het klinkt zo fris hè. Ze blijft toch fris klinken. Ook al die jaren ook gewoon. Hey, yo, Londen, lekker ding. Ja ook, ook. Maar ik heb het over Appalentis Zet. Russie van het nieuwe cd'tje. Dat is echt, uh, als je het cd'tje koopt ook, krijg je twee, 32 rukjes. Ongelooflijk. Met allemaal 4 klikjes erbij. Dan heb je het ook wel over iTunes hè. Dus wel op de legale manier. En dat is voor 13 eurotjes. Ja het gek dat jij de cd zaak blijft. Dan betaal je ook nog steeds uh, 16 euro of zo. Heb je wel een, een, een hard hoesje erbij en zo? Dat is allemaal wel allemaal echt leuk. Maar als ik aan de plaatjes kijk, krijg ik sowieso zelf wel een hard uh, hoesje. <laughs> Sorry, laat me weer gaan. Ja, en geen idee of dit er niet gaat worden, maar dat maakt me ook niet uit, want namelijk ze heeft momenteel een ander stukje uit op CD: op single. En dit is Receive uh, van de. Uh, yeah. Ja. Uh, Morissette. Eh, uh, even, okay. even de verhaallijn. Oh ja, hier is de verhaallijn. Oh, ja. ja, ik heb een mokje. Het is tijd voor. Uh... Nieuws uit, ja. Nieuws uit Kijk eens, vertel. Ja, er is uh, deze hele week... Uh, ...de Timmerdorp uh, is er gemaakt... ...voor jonge klussers. Yeah. Het duiggebied bij parkeerterrein De Zuid was veranderd in een Timmerdorp. En uh, donderdag werden de bouwstels aangekleed... ...met zelfgemaakte vlag en andere kleden. En de hut werden getest op stevigheid... ...door er zelf op te klimmen. Oh, boem, alles weer in elkaar. Heel jammer. Maar vrijdag werd er nog even aan de buurt gebouwd... ...en gesleuteld. En uh, vrijdagmiddag is er een jury geweest... ...die alle bouwstels als grondig heeft bekeken en er is een winnaar aangewezen. Maar ah. ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de winnaar gewoon nog niet gehoord. Dus dat is wel weer een beetje jammer. Nou ja. Dus, we, maar het is allemaal kinderen die zijn dus gewoon heel hard aan het, uh, aan het timmeren geweest. Ja. Dus dan konden ze daaronder gewoon heel lekker uh, schuilen voor de regen af en toe. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Ik ben, ik ben er wel voor ook, ik vind het leuk. Ik, ja. Mijn kind probeer ik er ook voor op te geven. Maar Pardon. ze wilde niet. Jawel, maar hij vindt het allemaal weer lastig om buiten zijn huis uh, te spelen. En dan ook nog... Hij moet ook in dat hutje ook gaan slapen, geloof ik, hè? Uh, nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze moesten dus middags weer naar huis. Oké. Okay. Nou, dat is dan allemaal weer... Uh... Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Ja, zeker weten. Nou. Oh ja, oh ja. Heftig. Heftig politieberichten namelijk, lees ik uh, vandaag. Op het uh, zuidstrand van Zandvoort is gisterochtend ochtend een lijk aangespoeld. De politie werd om 11 uur ochtends uh, door een getuige... Uh, gebeld dat er een lichaam zou liggen in de branding. Bij aankomst troffen de politieagenten inderdaad een stoffelijk overschot aan van een persoon. En rondmiddag uur kon het lichaam van de slachtoffer uh, uh, waar de identificatie nog niet bekend is geborgen worden. De politie is uh, nog verder uh, bezig met details en zo. En ze sluiten nog niet uit dat het een misdrijf is. Oh, oh. dat is al een beetje eng, ja. Wat is ik idee? Nou, nou ik heb er... gezien hier ook nog in de krant dat uh, bij Meijer aan zee, ja? wat, uh, ja, de, uh, ik weet niet of het daar een resultaat van is. Maar het schijnt dat de Trouwlocatie zee de allereerste trouwbeurs aan zee gaat organiseren. En op die dag wordt een ware beleving gecreëerd voor aanstaande buitenparen die nu ook op het strand overwegen. En uh, ik ben heel benieuwd de beursdeelnemers kunnen een leuke, uh, een leuke goodieback krijgen en er zullen leuke prijzen ter beschikking worden gesteld. Maar er staat geen datum bij. En dat is dan wel weer jammer van is het nou dit weekend? Of is het nou binnenkort? Oh. Nou, dat is het niet helemaal uh, daar. Ik heb nog even wat uh, waternieuws namelijk. Dat las ik net weer even Al twee jaar is de, de Boat Camp Club al aan het uh, trainen in Zandvoort. Iedere maandag om uh, half acht zijn er veel sportieve enthousiastelingen uh, onder leiding van uh, uh, Mitchell. Zijn ze, uh, zijn ze daar aan het, aan het trainen. En nu wordt er ook uh, zaterdag wordt er bij gepakt. En vandaag wordt er officieel gelanceerd met een kick-off. Om tien uur wordt er dan gestart met, uh, in de haven dus van Zandvoort. Ja? Bij de haven van Zandvoort Wij hebben geen haven Ik zou ook ook altijd denken haven. Maar goed, kijk even als je wil inschrijven op www, www. www. www. www. www. www. www. www. Hoeveel wees? 3 Debootkampclub.nl Debootkampclub En Waar wat ga... nee, staat die bootkamp Ja, maar je zei, ja, we hadden ook Bootkamp Het heeft niks te maken met een boot dus Nee, bootkamp Wat is bootkamp dan? Nou, dat is volgens, nou, dat is volgens mij dat je helemaal uh, uh, wordt afgeknepen dat oh je ja hard moet werken de hele, en de hele week eten. met je dikke kont zijn ing nee de hele week met je dikke kont op de bank zitten en dan wachten <kwijnt> dat er oplossing komt en nou op zaterdag nog even snel gaan trainen ik weet het ook niet maar ja, ja, nou ja we eh, wat hè we moeten wat je moet wat want we slippen allemaal dicht <laughs> ik had ja ja sorry dat mijn, uh, ja, het is altijd weer mijn stokpaardje ik was afgelopen week was ik op vakantie en toen was ik op een uh, markt en toen dacht ik bij mezelf wat is nou het probleem ik kijk me heen. Er zijn nog maar een paar mensen te dun dacht ik ja. maar ja op de markt heb je heel veel eetsteentjes dus dat trekt dan ook dat soort mensen aan want toen later was ik in het zwembad en dacht ik, oh nee, hier valt het allemaal wel weer mee toen dacht ik van nee, ik heb toch wel weer een positief uh, gevoel bij van toch de, weer een de positief ja, ik dacht okay. even zelf, we slipen allemaal weer dicht maar toen dacht ik in het zwembad, nee het valt best wel goed, zover de Zandvoortse berichten ja, we springen van de hak op de tak ja. maar dat ben je van ons gewend volgens mij, toch? zeker weten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 Shut your mouth, she'll freak out Plaatje Maxbox 20 en she's so mean. Ah, oh, ruzie, ruzie. Dat is altijd weer zo vervelend als een vrouw zo hard hebt. Nou, goed. Ja, so. uh, Toepakleefseberaard is 20 minuten voor uh, 9. Het schijnt toch wel een redelijke dag te worden vandaag. Geniet ervan. Want ja, ja morgen is het, uh, overmorgen is het echt allemaal afgelopen. Iedereen weer aan het werk, alle kinderen weer naar school. Ach, oh, ja. Heerlijk, weer wat rust in huis. Ik heb ook, daarom was je Keuze ook, uh, plaatje School meegenomen. Ah, oh. super -trim. Ja, hey. ik vond het wel uh, heel... Uh, De klassieke. Toepasselijk, toch? Ja. Ja. Ach, dat, is wel, dat is altijd wel weer leuk. Uh, straks nog even de, de, de nieuwe single van Monsters of Man. Uh, je, je kent die plaats wel natuurlijk deze... Ik moet mezelf altijd inhouden, die moet Kotsen, want die plaat is zo ontzettend plat gedraaid. Oh. We hebben daar een nieuwe single van en uh, die is gewoon even, even anders, gewoon ook even leuker weer. Jazeker, Nou is... ja, over Kots gesproken, ja? ik zit nu een bericht te lezen, maar ik krijg, ook een, ik krijg een beetje opriffspringen van. Ja? Maar er is een Britse schooljongen, die heeft een stukje zeldzaam walvisbraaksel gevonden. <laughs> en dat schijnt dus tussen de 10 en 40.000 pond waard te zijn. He? Wat? Ja, ongelooflijk. Officieel heet het braaksel ambergris. Ja? Een wasachtig goedje Afkomstig van het darmenstelsel van wal, wal en potvissen. Oh, ja, walvissen. Ja, oké. Okay. En Charlie Neesweer deed dus die ontdekking. En uh, het, het ziet eruit als een steen. Waardoor de meeste mensen eraan voorbij zouden lopen. Maar Charlie was nieuwsgierig genoeg om het op te rapen. Waar ze me goed over me, vermelden, uh, de krant. Want... Uh, hij is gewoon heel veel waard en, uh, Het is gewoon ook versteend dus ook neem ik aan Ja, weet je ja En Charlie, hij woont dus in Christchurch. Is dat niet uh, op... Ja, uh, aardbeving Ja precies Nieuw-Zeeland Nieuw Ja, maar hier staat een Britse schooljongen. Ja. Hij is dol op natuurwandeling met zijn klas in een gebied waar hij het braaksel aan Het klinkt ook zo smeer Hij probeert niet te besteden wat hij gaat doen met de opbrengst van de fonds Hij wil misschien wel een, een huis voor dieren bouwen, jawel Maar het schijnt dus ook dat die ambergris Dat, is, dat wordt ook gebruikt als geurstof bij de productie van parfum Vies hè? Een theorie is dat amber wordt gevormd uit de verteerde rugschilden van inktvissen. Wat de hoofdvo hoofdvoedsel is van potvissen. En soms delen van de harde snavelachtige bek van inktvissen... worden ook echt in amberklompen gevonden. En daarom uh, schijnt het zo goed te zijn voor het parfum. En er zijn klompen van wel 45 kilo die zo. drijven op de zee rond. En worden opgepikt door vissers. En uh, ja, het heeft in eerste instantie wel een beetje vieze geur. Maar na jaren drijven in zee, een blootstelling aan zon en zout... wordt het gewoon een compacte steen die aanvoelt als was... En hij heeft een zoete geur. Nou, heerlijk. Nou, dus, dus als je zo'n steen ziet drijven... Ja, kan het ook ofzo, op brood uh, of niet? Nee. Dat niet? Maar ja, als zo'n stuk is gewoon uh, zoveel waard is. Ja? Jeetje, je moet helemaal niet meer naar metaal gaan zoeken op strand. Je moet naar dat, uh, naar dat braaksel zoeken. Ja, is een, is een apparaat voor die dan geeft en zegt, maar, nee. ik heb het hier liggen. Ja. Twee stuks. Ja, Twee ja, als, als, als het heel lang drijft... Ja? Ja, nee, het, het, het is geligachtig. Het is wasachtig. Wasachtig goedje, ja. Nou, ik geef mijn een keer En als je het een beetje uit elkaar probeert te halen of zo. Dan, als dat lukt, maar dat versteent. Ja, en er schijnen dus allemaal uh, van die rugschilden van de inktvissen en zo in te zitten. Nou. Apart, hè? Nou, nou, het het hebben is, we hebben toch uh, weer een kleine biologie les gehad. Je zou denken... I don't want nee, maar het is echt zo. Ja. Even een leuk uh, bericht. Een leuk bericht. Ja, heel schattig dit. En de uh, Chinese echtpaar. Kijk, keek raar op toen ze elkaar tegenkwamen tijdens een dubbele geheime date in hetzelfde hotel. De man had zijn vrouw verteld dat hij op zakenreis moest. En, uh, en in werkelijkheid had hij natuurlijk een geheime afspraak met de minares. En zijn echtgenoot was dolblij dat hij de stad zou gaan verlaten. En zij had nou weer een afspraak met een uh, man in hetzelfde hotel. Oh. En toen ze elkaar, elkaar tegenkwamen, nou, toen dacht je mezelf... Dat gaat, dat gaat dan, ja, dan vallen ze bij elkaar in de armen. Ach, sorry. Ik zag, ja, stom, we moeten elkaar weer een nieuwe kans geven. Maar nee, dit liep echt flink uit de, de, de, de klauw. De politie moest erbij komen om ja. de ruzie, uh, zeg maar, uh, te beteugelen. Dus uh, dit is apart. Je ziet het al in de films, maar het is dus echt waar. En okay. ik geloof dat ze alle twee doodgeschoten zijn. Oh, nou, Do dat is wel of? heftig. Oh, nee, dat is weer een volgend bericht. Oh, Nee, ik heb geen bericht over doodschieten, maar ik nee. weet wel dat de politie in het Duitse Offenbach met mysterie opgezapeld uh, is. Want uh, er is een diefstal geweest. En een verkoper ontdekte heeft gewoon dat alle uitgestalde Wat hoor ik nou? Ja, ik had een, oh. ik had een belletje. Ja. Alle uitgestalde schoenen ja. uit de etalage waren verdwenen. Wat erover met 22 uh, eenzame schoenen moet doen. waar er zit dus geen ander bij. Dat, dat, dat is volkomen onduidelijk. Nee, het is wel, wel een domme dief. Maar nee. ze zeggen ook, er moet gezocht worden naar een man met één been. Maar hij moet wel ja. netje maat zijn. Precies, een man met één been. Ja, maar ik bedoel, als je zo'n leeg haalt. Ja, wat hebben die verkopers gedaan dan? Ja, dat weet ik ook niet. Het is misschien s'nachts gebeurd. Ja, die verkopers die lagen achterin zeker nog. Je had ja. nog een klusje te doen. Ja, het is weer duidelijk. Dirty mind is a Joe forever, hè? Ja. Het is een vakantie geweest natuurlijk. Allemaal ja. alle ruimte ervoor. Of Monsters and Man, geen idee of dit een nieuwe singer is, maar ik kwam tegen internet en hij was gratis. En alles wat gratis is, dat pak ik, doe het ook even mee he. Het lijkt toch ook wel in Nederland, net is op vakantie geweest. En er is het geld op natuurlijk. Ik denk nou als het gratis is, zal het vast wel goed worden. Die kent ze van deze plaat natuurlijk. Maar goed, die zijn, daar zijn we helemaal klaar mee. Dus we dachten van alles wat uh, nieuw is, dat is ook wel weer leuk om een keer te pakken. Uh, ja, of Monsters and Men, de nieuwe single heet, zeg ik, uh, Six Weeks. Ik voel het wel te pas, want al die kinderen hebben zes weken vakantie gehad. En maandag? Ja, <laughs> ja maandag gaat het allemaal weer. Dan uh, moeten ze het ook allemaal weer naar school toe. En, uh, ja, ik zal zeggen, kijk uit. Want het vervelende is natuurlijk dat je nu overal 130 kilometer mag rijden per uur. Dus dat je niet... Uh, ja, maar die fietsers mogen helemaal niet op die snelweg rijden. Oh, is dat alleen op... Dat valt weer mee. Is alleen op de snelweg? Maar wat ik ook zo, uh, ook zo uh, opvallend vind, het, van de winter gaat inzetten uh, straks, of yeah? het najaar. En dat gelijk vloog, het was het echt gewoon fris. 13, 14 graden. Ja, dat vond ik ook. Ik en ook. Uh, en uh, de fietslampen moeten weer gecontroleerd worden. Want het is s ochtends echt uh, begint het dan langzamerhand later lichter worden en zo. Je merkt echt gewoon dat het seizoen uh, vergeleedt. Nou. Holy cow. Precies, ja. dat is allemaal zo uh, niet zo prettig. Nou, hoop te doen ook over uh, uh, diving with the stars. Duiken, ja ik zie Jolanda ook al gapend. Boeien. Lekker boeien. Maar echt overal in de krant. Grote koppen, gewoon terror. Ja, we gaan namelijk een salto maken. Ja, Ter ja, ja helemaal blij. Maar eindelijk weer een keer in het nieuws. Oh man, ik had het geprobeerd met. Hij uh... heeft het alles geprobeerd, al zijn geld is op. Ja, al zijn geld is op. En hij is nu weer aangegroeid. Ja, oh, dat ging even een tijdje slecht met hem, maar hij is weer aangegroeid, gelukkig tot 220 kilo. My god, dus hij gaat... Ga... hij gaat een bommetje doen. De, hij gaat uh, salto doen? Nee, dat zou wel weer te makkelijk zijn. Dan gewoon uh, een bommetje te doen, Dat is het bad ook leeg. Ja. Dat is een beetje gevaarlijk. Dus uh, als je gaat kijken, is echt, uh, ik zou de vijfde of zesde rij nemen. Als hij te water gaat. Maar het schijnt echt heel gevaarlijk te zijn allemaal. Gisteren zag ik in het programma... Um, was ik al half acht live? Op RTL. Ze, dat is een serieus programma. Dat gaat over politiek. En dan zo in één keer uit het niets. Dat je denkt van... Waar, waar komt dat nou vandaan? Gaan ze het over de sterren hebben? Gerard Joling. Gerard Joling schoof aan. Nee. Wat? Ik zat ja. helemaal in de politiek. Gaan we nou... Gaan we, gaan we neuzelen over... Ja, maar het was de laatste aflevering van dit programma. Half acht. <lacht> het was de laatste aflevering. Ik heb het gezien. Wel veel later. Maar ja, ja nee. Nee, maar dat, dat is wel heel spannend. En ik vind eigenlijk ook... Dat volgende keer moet gewoon Mark Rutte meedoen. Want die zat daarnaast. Ja, ik vond het zo amicaal. Ik vond het ook een heel klein moment met Wilke Ammerooi. Of Wilke Alberti, sorry. Wilke Al Alberti. Die schoof aan. En Wilke Alberti werd helemaal een beetje emotioneel. Ze zag zichzelf zingen. Zeg Mark? Ze zag zichzelf zingen. Nou toen was ik bijna geneigd om weg te zetten. Maar ik denk, hou vol, want Mark Rutte zit er. En Mark Rutte heeft altijd een hele belangrijke boodschap. Af en toe liegt hij ook. Maar nou ja, hij gaat nu echt de waarheid vertellen natuurlijk. Hij is op zijn knieën gegaan bij uh, Samson. En hij uh, had zijn haar afgeknipt en toen was hij zijn kracht verloren. Oh, nee, dat is weer heel wat anders. Maar toen nog... <laughs> Toen ik moet je toen... ingrijpen hoor. Ja. Dit kan gewoon niet. What a bunch of crap. Ja, dat kan je hey, wel stellen. Toen, toen zegt, wil ik uh, al zeggen... Ja, ik kom hier speciaal in het programma. Speciaal voor, voor jou, Mark. En Mark had zoiets van... What the fuck zit ik nou in het pakket? Dus toen moest hij er even aanraken. Toen raakte hij er echt wat van... Ja, bedankt even, even voor je. Bedankt voor je steun. Wat een moment. Oh, ja. oh wat erg Klef dit. Ja, maar, ja, ik vind dat al albert. Het is een lieverd hoor, maar uh, ja. eigenlijk moet ze gewoon nu op de vee. Het is gewoon klaar. Nou ja, ik, weet, ik wil niet zo ver gaan, maar dit was echt te clever voor woorden gewoon. En dat op een op een Nederland 3 ook, hè? Ja. Echt belachelijk gewoon. Nou, uh, we gaan beginnen. Oh, Ik zeg we gaan beginnen. Nou, goed, dat doen we even een plaatje. Jongens maar Wat zegt u? Het Het kreksel, oh. Welk gedeelte van Nederland ben jij geweest? Riesel. Riesel, natuurlijk. Friesland. Friesland. The think thanks. Hit me down, Sonny. It's honest, Ja, ja. En daar was het einde van de plaat gewoon. Toepak levert op de radio. Loopt tegen negen uh, uur. Ik moest even nadenken hoor. Jeetje, het gaat soms zo snel dat je niet meer weet hoe laat het eigenlijk precies is. Um, ja, wat hadden we nog wat uh, maar Ja, ja, wat neem je al... Hè? Je kent het, uh, het spelletje wel van ik ging op vakantie en ik neem mee. Ja. Dus nou ja, kleren, tandenborstel, zwembroek. ja. En een deeldo. Wat? Ja, de ja gentlemen, we got them. Jawel. Ja, uit Hobopark, Christopher Richmond en Martin Borger dachten dus zo'n ding mee te nemen. Gewoon een koffer, zonder speciaal speciale in te ding? pakken. Ja, ja? De, dat doe je, dat doe je, dat nooit. Nee. En, uh, maar ja, dan hebben we gewoon grapjassen van de uh, United Continental Airlines. Die hebben hem gewoon uitgepakt. Ja, ik ben een beetje allergisch voor dit soort dingen. Yeah? Maar uh, de deelder werd dus demonstratief op de kopper geplakt. En zo op de bagageband gezet. En uh, ze stonden gewoon rustig op hun koffer te wachten. En yeah? toen komt gewoon de koffer met, de, met die vastgetapede <laughs> komt voorbij. En het ergste was nog, ze hadden het nog ingevet. Ja, het leek een alsof hij was gebruikt, weet je wel. Dus dat was gewoon echt heel beschamend. En uh, nou, ze zijn echt, uh, de reacties van alle anderen eromheen, die was echt uh, van... Nee, wat is dit nou waar? Wat oh, maar is dit? En wat, wat raar, weet je wel. <laughs> Nou ja, in ieder geval uh, Gaan ze dus wel uh, De, de lucht, natuurlijk. luchtvaartmaatschappij gaan zij Dus gewoon uh, aanklagen want het is natuurlijk, Maar mag het wel? Mogen, mogen ze wel homoseksueel zijn In het land? Ja, dat mag wel. What are you? I... Ja, Ja, natuurlijk wel. mag het, maar dit okay. is gewoon wel waaglijk. net alsof, net alsof uh, nog even, uh, je, je hebt inleg bij je, die worden allemaal uh, op je koffer geplakt ofzo, weet je. Dit is, is gewoon te flauw voor woorden. En het wordt allemaal ingekleurd met de filstift. Dat is wel heel leuk ja, ja, Hij stinkt naar rook, maar hij blinkt nog. Nou. Hij nog. Ze er ook pindakaas op gesmeerd. Ja, had <laughs> het, het is gewoon heel volledig gemaakt. Ja, het is echt helemaal een hele, hele blauwe klep. actie dit. Nee. Dat je echt denkt van, nou... En dan uh... van, uh, krijg je ook als commentaar van, hoezo speciaal? Moet je dan dat speciaal inpakken? Wat is er dan voor onzin? Pff. En uh, ook me, mensen ook van... Uh, uh, de daders zullen wel terug te vinden zijn via camerabeelden. En voor mij mogen ze dokken voor een superschadevergoeding. Dus dan zie je inderdaad ook van die beeldjes van... Uh, en dan met diezelfde handschoen dus jouw koffer inspecteren. weet je. Ja, het is gewoon heel kinderachtig. Ja, het is echt heel kinderachtig. Dat geld dat ze met die schadeclaim binnenhalen moet eigenlijk wel naar een goed doel gaan of zoiets. Nou, het COC of zoiets. Ja, zoiets, dat zou het idee zijn. Ja. Laatste plaatje voor negen uur. Het laatste plaatje voor negen uur. Nou, uh, nou van dit uur, hè? Ja, je bent er nu vanaf. Ja, dat duurt tot tien uur. Ik zeg. Uh,